De magische ring. Heel ver hier vandaan, ergens in Afrika, ligt een land waar bijna altijd de zon schijnt. Maar als het een keer regent, dan valt het water op met bakken tegelijk uit de hemel. Vaak gebeurt dat niet en zo'n bui duurt ook nooit erg lang. Net lang genoeg om de planten die er groeien op te frissen en om de poelen te vullen waaruit de dieren in het bos komen drinken. In een hut aan de rand van het bos woonde een arme vrouw. Ze woonde daar met haar jongste zoon. Hij was de enige van haar negen kinderen die nog in leven was na de aanvallen van een vijandelijke stam. Bij die aanvallen waren acht van haar kinderen en ook haar man om het leven gekomen. Nee, de vrouw had het niet hergetroffen. Dikwijls had ze zich al afgevraagd waarom er zoveel ongeluk over haar kleine hut was gekomen. Haar jongste zoon was een goede jongen. Hij probeerde zijn moeder in haar verdrietige ogenblikken zo goed als hij kon te troosten. Daar was de vrouw hem dan ook erg dankbaar voor. Soms vroeg ze zich af hoe het moest gaan als ze hem niet zou hebben. Maar even vaak duwde ze die gedachte weg, uit angst dat ze anders de geesten boos zou maken. Dan keek ze haar zoon droevig pijnzend aan. En in stilte hoopte ze dat hij haar tenminste wat geluk zou brengen. De gedachte dat ze ook hem zou kunnen verliezen, maakte dat de rillingen haar langs de rug liepen. Ze liet er nooit iets van merken, want ze wilde niet dat hij zich zorgen zou maken. Op zekere dag, zei de jongen, moeder, geef me wat goudpoeder, het zout is op. Ik ga een nieuwe voorraad zout kopen in het land aan de zee. Zijn moeder woog honderd gram goudpoeder af en deed het in een zak. Die gaf ze aan de jongen en ze wuifde hem na toen hij vertrok. Onderweg kwam de jongen een man tegen die op weg was naar de markt om zijn hond te verkopen. De jongen, die veel van dieren hield, knielde neer bij het dier en aaide hem bewonderend over zijn kop. Als hij maar geen slechte baas krijgt die hem voor een kar wil spannen, dacht de jongen. En in een opwelling zei hij tegen de man, ik wil die hond wel van u kopen. De man glimlachte. Dat zal niet gaan, jongen. Die hond is wel 100 gram goudpoeder waard. En zoveel heb je vast niet bij je. Dat goudpoeder kunt u krijgen, antwoordde de jongen. En hij gaf de zak aan de man. Hij pakte het touw waaraan de hond vast zat en ging met het dier naar huis. Waar kom jij zo vroeg vandaan? vroeg zijn moeder verbaasd. In zo'n korte tijd kun je toch nog niet in het land aan de zee zijn geweest. Ik heb een hond gekocht, antwoordde de jongen tevreden. Die kreeg ik voor de prijs van het zout. Zijn moeder wist niet goed wat ze daarop moest zeggen en daarom zweeg ze maar. Van dat ogenblik af hadden zij er een huisgenoot bij. De hond volgde de jongen als een schaduw. Zag je de hond, dan zag je de jongen. En zag je de jongen, dan zag je de hond. Ze waren werkelijk onafscheidelijk. Op een goede dag, zei de jongen. Moeder, geef me wat goudpoeder. Ik heb besloten in de handel te gaan. Als alles goed gaat, zijn we binnenkort rijk. Als alles goed gaat, ja, daar zeg je me wat, dacht zijn moeder, die eraan dacht hoeveel dingen er verkeerd konden aflopen. Maar omdat ze het niet voor de jongen wilde bederven, zei ze alleen maar, ik hoop dat je verstandiger met het goudpoeder zult omgaan dan de vorige keer. En daarbij wierp ze een veelzeggende blik op de hond, die voor de ingang van het huis heen en weer liep, alsof hij voelde dat zijn baasje en hij op reis zouden gaan. De jongen keek zijn moeder ernstig aan. Ik zal er alleen maar handelswaar voor kopen, zei hij vastberaden. Daar kunt u van op aan. Zijn moeder woog 200 gram goudpoeder af, deed het in een zak en wuifde daarna de jongen en zijn hond na. Ze waren nog niet ver van huis toen ze een man ontmoetten die een prachtige kat in zijn armen droeg. Het was werkelijk een schitterend dier. Maar de kat miauwde zo akelig dat de jongen er tranen van in zijn ogen kreeg. Die man zorgt vast niet goed voor hem, zei hij verontwaardigd tegen de hond. De jongen dacht niet meer aan zijn goede voornemens en zei tegen de man. Ik wil die kat wel van u kopen. De man keek glimlachend op hem neer. Deze kat is een beste muizenvanger, zei hij tegen de jongen. Ik wil hem helemaal niet kwijt. Maar de jongen liet zich niet zo gemakkelijk afschepen. Ik zal u er goed voor betalen, zei hij, terwijl hij op de zak met goudpoeder wees. Ik geef u er tweehonderd gram goud voor. De man keek hem met open mond aan. Op zo'n bot had hij niet gerekend. En even later was de kat van eigenaar verwisseld. Zo, bij ons zul je het niet slecht hebben, zei de jongen, terwijl hij de kat over zijn kop aaide. De kat scheen het wel best te vinden, want hij maakte allerlei tevreden geluidjes. Pas toen drong het goed tot de jongen door wat hij had gedaan. Hij vroeg zich angstig af wat zijn moeder wel zou zeggen. Toch zat er niets anders op dan terug naar huis te gaan, want goud om handelswaar te kopen had hij niet meer. Langzaam liep hij terug naar huis. De hond volgde hem met een verbaasde trek op zijn snuit. Waarom gingen ze maar zo'n heel klein stukje wandelen vandaag? Zijn moeder keek verwonderd op van haar werk toen ze haar zoon al zo gauw zag terugkomen. Ben je nu alweer thuis? vroeg ze. Je bent zeker nog niet naar de markt geweest. Ik heb een kat gekocht, zei de jongen verlegen, want hij begreep wel dat zijn moeder niet zo blij zou zijn met die boodschap. Hij is heel erg mooi, maar hij bij jou dus zo akelig. Zijn baas zorgde vast niet goed voor hem. Wat ben jij toch voor een kind, zuchtte zijn moeder. Hoeveel heb je voor die kat betaald? 200 gram goudpoeder, antwoordde de jongen. En daar schrok zijn moeder zo van, dat ze heel lang geen woord kon uitbrengen. 200 gram, zei ze toen, dat is alles wat je had meegenomen, hoe kom je toch zo dom? En toen zweeg ze maar, want er viel toch niets meer aan te veranderen. De tijd verstreek en de jongen begon zich te vervelen. Hij vond dat hij maar eens moest gaan werken, net als de andere jongens van zijn leeftijd. Op een dag zei hij tegen zijn moeder, moeder geef me wat goudpoeder, deze keer zal ik er iets goeds voor kopen, daar kunt u vast op rekenen. Zijn moeder keek hem twijfelend aan, want het ging om het laatste goud dat ze bezat. Ik hoop dat je er verstandiger mee omgaat dan de vorige keren, zei ze. En ze keek naar de kat die zich tevreden in de deuropening zat te likken en naar de hond die lui in de schaduw van een vijgenboom lag. Maak u zich maar geen zorgen, zei de jongen die haar naar de dieren had zien kijken. En hij meende het oprecht. Ik zal er heus geen domme dingen mee doen. Zijn moeder woog haar laatste goudpoeder af. Het was precies driehonderd gram. Ze deed het in een zak en wuifde de jongen en zijn hond na. Ik hoop maar dat hij deze keer zijn goede voornemens niet vergeet, dacht ze terwijl ze hem nakeek. Want als dit goudpoeder op is, heb ik werkelijk niets meer over. En hoe we dan ooit in leven moeten blijven, ik moet er niet aan denken. Intussen had de jongen al een aardig eindje gelopen toen hij een jager tegenkwam die een duif in zijn hand had. Jagers maken dieren dood, dacht de jongen geschrokken. En hij was zo bang dat de jager de mooie duif zou doodmaken, dat hij zonder er verder over na te denken tegen de jager zei... Ik wil die duif voor van u kopen. De jager keek hem aan en glimlachte. Maar ik wil die duif helemaal niet verkopen, zei hij tegen de jongen. En hij voegde eraan toe. Bovendien zou je hem niet kunnen betalen. Hij is heel wat goudpoeder waard. Dat is geen probleem, zei de jongen, die al zijn goede voornemens alweer was vergeten. Goudpoeder kunt u krijgen. Zegt u maar hoeveel. De jager besloot een grote hoeveelheid te noemen... omdat hij ervan overtuigd was dat de jongen zoveel niet bij zich zou hebben. ''Driehonderd gram,'' zei hij zomaar. De jongen verbleekte niet en gaf hem de zak met het goudpoeder. ''Alstublieft,'' zei hij, terwijl hij zijn hand al uitstrekte naar de duif. ''Hierin zit het goud dat u vraagt.'' En dolgelukkig ging hij met de duif naar huis. Zijn moeder stond hem op te wachten... En toen ze hem zag, riep ze wanhopig. Ik heb het wel geweten. Niets blijft me bespaard. Nu heb je ons laatste goudpoeder geruild voor een duif. De jongen staarde bedremmeld naar de grond. Het is een mooie duif, moeder, zei hij zacht. De jager zei dat hij wel driehonderd gram goudboeder waard was. En hij begreep niet waarom zijn moeder toen ineens begon te snikken. Hij ging op de drempel zitten en probeerde te bedenken hoe hij zijn moeder zou kunnen troosten. De hond kwam aan zijn voeten liggen en de kat schuurde haar kop zacht langs zijn benen. Rokoe, zei de duif, die met vleugelige klapper op zijn schouder kwam zitten. Ako, luister naar wat ik je zeg. De jongen schrok op uit zijn gedachten. Had hij het goed gehoord? Kon de duif praten? En hoe wist hij dat hij Ako heette? Rokoe, zei de duif weer, terwijl hij met zijn snavel heel dicht bij het oer van de jongen kwam. Rrkkoe, ik moet je wat vertellen. Het dier draaide zijn kopje scheef en keek Ako met zijn heldere oogjes schrander aan. Ik ben niet zomaar een duif, moet je weten, maar een machtig opperhoofd. De jager had me gevangen genomen en hij was van plan me dood te maken. Door jou ben ik gered. Als je me nu naar mijn dorp terugbrengt, zal mijn volkje eeuwig dankbaar zijn. Ako keek de duif twijfelend aan. Hoe weet ik dat je de waarheid spreekt? vroeg hij aan de vogel. Misschien wil je alleen maar ontsnappen. De duif draaide zijn kop heen en weer. Doe dan een touw om mijn poot. Daaraan kun je me vasthouden, stelde hij voor. Dan weet je zeker dat ik niet zal wegvliegen. Ako dacht na. ...eigenlijk was er niets tegen het voorstel in te brengen. Vooruit dan maar, zei hij. We gaan. Hij bond een stuk touw aan de poot van de duif... ...zei zijn moeder goede dag en ging op weg naar het dorp dat de duif had genoemd. Zijn moeder keek hem zuchtend na. Wat zal daarvan terechtkomen, dacht ze. Maar veel tijd om na te denken had ze niet, want ze moest aan het werk. Omdat al haar goudboeder op was, kon ze geen eten kopen... Daarom plukte ze toen maar bessen om die te verkopen op de markt, samen met de eieren die haar kippen legden. Zo kon ze toch wat geld verdienen om eten te kopen voor haar zoon, haarzelf en de dieren. Intussen had Ako al een eind gelopen. Omdat hij het warm had gekregen, besloot hij wat te rusten onder een boom. De duif op zijn schouder koerde tevreden en zijn hond holde achter een paar vlinders aan die hem iedere keer weer ontsnapten. De mensen zullen straks wel blij zijn, zei Ako tegen de duif, als het tenminste waar is dat je hun opperhoofd bent. Maar de duif zei niets en Ako begon eraan te twijfelen of hij de duif wel echt had horen praten en of het geen verbeelding was geweest. Maar omdat hij al zo'n eind op weg was, besloot hij verder te gaan om zelf te ontdekken wat er van waar was. Dat bleek al gauw toen hij de eerste huizen van het dorp was genaderd. Het opperhoofd, het opperhoofd, het opperhoofd is terug, riepen de mensen opgewonden toen ze Ako met de duif zagen aankomen. En al spoedig stonden alle dorpelingen om hem heen. Allemaal wilden ze Ako bedanken. En toen hij had verteld hoe hij met het laatste goudpoeder van zijn moeder de duif uit de handen van de jager had gered, riep de vrouw van het opperhoofd dat iedereen Ako een zakje goudpoeder moest geven. De oudste man van de stam riep Ako bij zich. Hij schoof een ring van zijn vinger en gaf die aan Ako. Neem deze ring aan, Ako, zei de oude man. Het is een magische ring. Hij zal je alles geven wat je wenst. Ako bedankte de oude man hartelijk. Hij nam afscheid van de duif en ging opgewekt met de zakjes goud naar huis. Wat was hij blij dat hij zijn moeder kon verrassen met de ring en de zakjes goud. Vanuit de verte zag hij zijn moeder al in de deuropening staan. Zo nieuwsgierig was ze hoe het met haar zoon was afgelopen. Ako vertelde wat hem in het dorp van het opperhoofd was overkomen. En toen hij zijn moeder de zakjes met goudpoeder gaf, straalde ze van blijdschap. Nu ga ik eens kijken of die ring werkelijk een toverring is, dacht de jongen. Hij liep naar een dicht begroeide plek in het bos, waar de bomen zo dicht naast elkaar stonden, dat het daglicht er bijna niet doorheen kwam. Daar legde hij de ring op de grond. Hij keek om zich heen of niemand hem kon zien en zei Ring, ring, machtige ring, ruk alle bomen hier uit de grond. Het volgende ogenblik werden alle bomen met wortels en al uit de grond gerukt en met veel geraas vielen ze neer. Ring, ring, machtige ring, zei Akotum, stapel alle bomen op en verbrand ze. En alsof ze zo licht als een veertje waren, vlogen de uitgerukte bomen door de lucht. Even later lagen ze keurig op een stapel en gingen toen in vlammen op. Er bleef niets meer van over dan een hoopje as. Toen gaf Ako de volgende opdracht. Ring, ring, machtige ring, bouw op deze plek een dorp met alleen maar jonge mensen. Het was werkelijk een tovering met heel veel kracht. Want bijna op hetzelfde ogenblik stond er op de open plek... een mooi dorp waar jonge mensen af en aan liepen. Ako was tevreden. Hij ging naar huis om zijn moeder te halen. Hij maakte zichzelf opperhoofd van de nieuwe stam. Nu is het altijd zo dat het geluk van de een... aanleiding geeft tot jaloezie bij anderen. Zo ging het ook in het dorp. Een neef van Ako, die in een nabijgelegen dorp woonde hoorde op zekere dag praten over het prachtige dorp... dat zomaar uit het niets tevoorschijn was gekomen. En omdat hij wel eens precies wilde weten hoe dat in elkaar zat... besloot hij bij Ako bezoek te gaan. ''Vroeger waren jullie toch zo arm?'' zei hij nadat ze een poosje over allerlei dingen hadden gepraat. ''En nu hoor ik dat jullie ineens rijk zijn geworden. Je moet me toch eens vertellen hoe dat is gekomen.'' En zo kreeg de neef alles te horen over de magische ring. Hij ging naar zijn dorp terug en beraamde een plan om de ring in zijn bezit te krijgen. Daarbij riep hij de hulp in van een jonge man. Die gaf hij opdracht om bij Ako op bezoek te gaan, zich bij hem te laten uitnodigen en dan de ring te stelen. Om Ako vriendelijk te stemmen gaf de jonge man hem een kruik wijn en een mand heerlijke vruchten. Ako stelde de geschenken zeer op prijs en nodigde de jongeman uit om een paar dagen te blijven. Al na drie dagen kreeg de jongeman de kans om de ring te stelen. Zo snel hij kon vluchtte hij het huis van Ako uit om de zeer kostbare ring naar de neef te brengen. De neef gaf hem een grote beloning en liet met behulp van de ring een schitterend dorp bouwen dat veel mooier en groter was dan het dorp van Ako. Die had intussen gemerkt dat zijn ring was gestolen. Verdrietig ging hij naar de geest van het bos om hem te vragen wat hij moest doen om de ring terug te krijgen. Stuur je hond Okro en je kat Okra naar je neef toe, zei de bosgeest. Zij zullen je de ring terugbrengen. Ako haastte zich naar huis en gaf zijn kat en zijn hond opdracht om de ring bij zijn neef te gaan halen. Inmiddels was de neef ook bij de bosgeest geweest. En zo was er hij erachter gekomen dat Okro en Okra op weg waren om de ring terug te halen. Dadelijk liet hij zijn kok een grote hoeveelheid vlees vermengen met een slaappoeder. En dat legde hij neer op een plaats waar de hond en de kat van Ako zeker langs zouden komen. Hoe komt dat vlees hier? zei de kat toen ze bij die plek waren gekomen. Dat kan me niet schelen, antwoordde de hond... En met een paar grote happen schrokte hij het vlees naar binnen. Enkele ogenblikken later viel hij als een blok in slaap. De kat liep door naar het dorp van de neef en sprong door een openstaand raam zijn huis binnen. Op een tafel in een hoek van de kamer lag het doosje met de magische ring. Okra dacht na hoe ze de ring te pakken zou kunnen krijgen. Het doosje was veel te groot om in haar bek mee te dragen. Daarom verstopte ze zich achter een kast en wachtte af. Okra hoefde niet lang te wachten, want al enkele ogenblikken later trippelde er een muis vlak langs het plekje waar ze verborgen zat. Met een snelle beweging van haar rechter voorpoot had ze hem gevangen. Genade, smeekte de muis, bijt me alsjeblieft niet dood. Ik zal je leven sparen, zei de kat, als je me een dienst bewijst. Zeg maar wat ik moet doen, piepte de muis angstig. En Okra haalde haar poot terug. Zie je dat doosje, vroeg ze. Op tafel wijzend, er zit een ring in, die is van mijn baas. Als het je lukt hem uit het doosje te halen, ben je vrij. De muis begon dadelijk aan het doosje te knagen. Niet veel later had hij een gat gemaakt dat groot genoeg was om er doorheen te kruipen en de ring eruit te halen. Bedankt, zei de kat. En zo snel als ze kon, holde ze met de ring het huis van de neef uit. Onderweg kwam ze de hond tegen, die net wakker was geworden. Ik voelde me zo beroerd dat ik even moest rusten, zei de hond, want hij wilde niet toegeven dat hij zo dom was geweest om van het vlees te eten. Okra vertelde hem wat er was gebeurd en toen zei Okro. Het is intussen hoog water geworden en het water van de rivier is zo hoog gestegen dat we er niet meer droog overheen komen. Het lijkt me het beste dat ik met de ring in mijn bek overzwem en dat jij een sprong naar de overkant neemt. De hond nam de ring in zijn bek en begon te zwemmen. Maar in het midden van de rivier kreeg hij ademnood. En toen hij naar lucht hapte, liet hij de ring in het water vallen. De kat, die inmiddels al aan de overkant was aangekomen, zag het gebeuren. Ze aarzelde geen ogenblik, ze nam een duik in het water... greep een vis bij zijn staart en vroeg hem om de ring voor haar naar boven te halen. De vis, die bang was dat de kat hem zou verslinden bracht gehoorzaam de ring naar boven en legde hem op de kant. Zo kwamen Okra en Okro met de ring bij het dorp van Ako aan. Zodra de hond zijn baas zag, begon hij de kat te beschuldigen van de domheden die hij zelf had uitgehaald. Maar Ako had al van de bosgeest gehoord wat er werkelijk was gebeurd. En hij zei, Okro, je bent een leugenaar. Voortaan blijf jij voor straf s'nachts buiten slapen. En okra, jij mag voortaan binnen slapen. En dat geldt nog steeds voor alle honden en katten die van okra en okro afstammen.